Het weer vannacht overal droog bij minimaal van een graad of 2. Morgen meer bewolking en soms wat motregen en 9 tot 12 graden. Later breekt de zon soms door. Dit was het NOS. Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nightwalk. Vond het beste van dance en RB in the mix. De the mix. The mix. The mix. CFM's Nightwalk. presentatie radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10. showfacts facts en U-mixen. Fuck the neighbors. Pop up your stereo. NW Nightwalk. The On-Air Dance Show. Digitance for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 CFM. CFM.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 Ik wil het, jij wil het, wij zijn er eens ai, ai. Je doet het, maar je weet niet hoe oh. Zeg maar wanneer geef je toe oh. Dit keer wil ik geen gedoe oh. Dit keer wil ik geen gedoe Sharia, je weet ik En oh. Hey baby, dit is net een deja vu oh. Ik zag je last, ik had niet eens gegroeid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 You're Rest in peace, creep back to these niggas in the seven juice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 Zo werkt het niet als je van het Koningshuis bent. Zie je van mijn antwoord? Waarvoor zit je aan je radio gekluist op je zaterdagavond? Nou, een warming-up naar je stapavond. En dat doen we met muziek. Vandaag je van Earth and Days met A Sunny Day. Zandvoort.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 Nikki, Andriana en uh, Suyu, die komen ook nog even voorbij. En in zaal 2, avondje. Met onder andere Cortez, Zundo, Capsco en Ilaya. En in zaaltje 3 hebben we Flokami de hele nacht. Dus voor uh, meer informatie check de website r.nl. Vanavond dus in Club R. En nog een weekend Vinden we de melkweg. weg? Met vanavond Joe Eck. Begint rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend voor meer informatie de website melkweg.nl. Met onder andere Max Live, Joe A.K. En de DJ's Claire Lyons, Prime, Wax Friend en Driva. En hosted by 4 bangers Dat vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje encore. Met vanavond Joe Ack. En wat dichter bij huis, nog een leuk feestje. In de, de kromme elleboogsteeg. We zitten stalkerrap. Er is vanavond popcorn special birthday. Bash Danilo.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 ik heb gewoon een week pijn gehad. Dat heb ik er ophouden, dat heb ik van. CFM Zandvoort, we gaan door met muziek. Onze eigen Zandvoorts, Raymond Vanavond te vinden in uh, Escape in Amsterdam. Met zijn werkelijk space Brainwash. Je hebt samen met uh, Dave Letterman een super plaatje gemaakt. New York, luister maar. Tot twaalf, 9 tot 12. Met de party update. Night walk top 10. Night walk top 10. Show fax.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 Ja, allemaal lekkere muziek op deze zaterdagavond 24. Maart. Voor de muziek van Adrian Black met Getting It On. En dan voor de Cube Guys met Right Here. En zo werd het even tijd voor de 10. Boven beste plaat van de danshoek. Deze week op 10. Mark Jenkins en Miss B Me met Soul Food op 9. Quick Bico met, uh, met K909 met These Days. Pag deze week uh, Filter Freaks met Master Blaster op 7. Camel Fat en Elder Brooks. Met kolen. Op zes, Angelo Ferreri met I'm Talking To You. En op 5, uh, Ilia's en Barrientos met So Serious. Op vier, Supernova met The Joy. Op drie, Blade met You Can Hide, Op 2, Parsa met The Groovy Cat, eindelijk. Dat betekent dat we na maanden wachten, pakken bij het bijna drie maanden, een nieuwe nummer 1 hebben. En dat is David Pijn, samen met ATFC. U hoort hem nu met Hipcats. Wordt alleen hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. De nummer 1, de 10 bovenbeste platen van het dansvloer.